Goedemorgen, ik ben Dielke Teertsen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Gas en stroom worden weer flink duurder. Een maand geleden werden de prijzen bij een variabel energiecontract al 25% hoger. Nu komt daar nog eens 10% bij, zegt prijsvergelijker PriceWise. Dat kan je dus flink wat geld kosten, heeft mijn collega Tom uitgerekend. Dan heb je het over honderden euro's op jaarbasis. Nou, als je vorig jaar een jaarcontract hebt afgesloten, vorig jaar waren de prijzen heel erg laag, dan kan dat nog een wat hoger oplopen. Dan heb je het echt over wel flinke bedragen dus. De reden, er is meer vraag naar gas dan aanbod en ook is er minder groene stroom doordat de zon minder schijnt dan normaal in de zomer. En het ook nog eens niet hard waait. De brandweer is nog de hele dag bezig met nablussen in Soesterberg... tussen Utrecht en Amersfoort. Een flinke brand was daar, woede daar vannacht. Een garagebedrijf en meerdere meubelwinkels gingen in vlammen op. Het vuur is inmiddels onder controle. Een domper voor de vrouwen van de Nederlands voetbal elftal. Een van hun toppers is geblesseerd, aanvoerder Sherida Spitsen. Ze is geblesseerd geraakt aan haar knie, vertelt ze op Twitter. Dus ik zal naar huis gaan, maar blijf vooral de meiden steunen. Ik doe dat ook vanuit huis uit voor de meiden. Kom op. De Olympische droom van zes Poolse zwemmers is ook in het water gevallen. Niet omdat ze geblesseerd zijn, maar omdat ze niet mee mogen doen. Ze waren al in Tokio, maar daar bleek dat hun zwembond de regels niet goed had begrepen. Ze hadden per ongeluk te veel zwemmers ingeschreven. Een primeur in Drenthe. In Emmen komt het eerste voetbalveld van kunstgas dat je in de kompelsbak kan gooien. De maker wil zoiets doen aan het afvalprobleem. Er liggen op twee plekken in Nederland gigantische stapels afgedankte kunstgasmatten. Om een beeld te geven, één kunstgasveld die afgedankt wordt, betekent ongeveer 40 ton afval. En we praten alleen al over 200 velden per jaar die dit moment worden aangelegd. Dus de afvalberg is gigantisch. Of het milieuvriendelijke kunstgasveld ook lekker speelt, wordt vanaf september uitgetest. Het weer een prima zomerweertje, best wat zon en 23 graden. De komende dagen wordt het nog een paar graden warmer. een verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zandvoort Zomvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met nu in Zandvoortse Zaken. Welkom bij ZFM. De kant nog show. <laughs> ZFM. Het geluid van Zandvoort. Blue Hotel. of Voordat je het weet, een blauw blauw zijn we er alweer. Een blauw hotel. Ja. Ik heb nog nooit een blauw ah, hotel. Ja, dan zitten we zitten hier heel gezellig uh, te praten, maar ondertussen is die plaat afgelopen. Is het misschien een hotel Faber Zoiets. Een blauw hotel. Zingt hij daarover, Hotel Faber? Nou, dat zou zomaar kunnen. Als het een hotel betreft met de kleedjes op de tafel, zijn ijzeren asbakken. Goeie, hè? Ja, ja. Kun ik ook. Als je de G achter zet, dan staat het Hotel Faber G. Misschien dat ja. je dan iets meer <laughs> kunt vragen voor een kamer. Oh, dat is wel goed, <laughs> toch? Ja. ja. Ik heb maar in Amsterdam de kamers al... ruiken naar, naar friet en een klein beetje. <laughs> ik <laughs> kom er we toch weer bij die geurkamer. Ja, heb in Amsterdam nog een zaak die heet Oger. Ja, oh? Oger. Oger. Oger. Oger. Oh, Ger! Oh, Ger! Ik hoor het vaker. Ah. Hamilton? <laughs> dat is flauw. Dat doen we niet. Nee, nee, nee. nee, nee. nee, nee laten we we dat me, dat, laten we dat, dat, we dat het begint om half elf nog een keer overnieuw. Dus dat, ja. dat, dat, uh... Denk je dat Hans maar niet over... Die gaat uh, over daar de vast een zeker weer wat over ja. gaan ja. vertellen. Nee, ja, ah, afsluiten. <laughs> nou, ik denk wel dat Hans hier een mening over heeft. Nou, ik denk dat hij het niet over Dart gaat hebben. Gisteren was Michael van Gerwen weer eindelijk door. Je meent het. Ja, dat is ook een klein bericht, hoor. Welke ronde? Welke ronde? De eerste ronde? Oh. <laughs> Tegen een man waarvan die de naam niet eens kende. Dus is ook zo sneuzen als je er dan uitgaat. Echt waar? Ja, nee, ja, ja. <laughs> Ik pak de naam van die man voor deze keer. Die man heette Heta of zo en hij noemde hem Hassan als Ja, maar dat vind ik toch wel weer grappig. Ja. <laughs> ja. Maar hoe heb je geslapen, ja, vannacht? Uh, ik, ik heb uh, redelijk geslapen. Ja. Hoezo? Vra waarom vraag nee, je dat? Ben, je werd gewoon vanmorgen wakker, geen. Uh... Oh, geen problemen? Nee, ik, ik had geen opstartprobleem. Als je dat uh, soms uh, wil weten. Je hebt wel een reboot. en dan. Ja. Ik weet niet waar je naartoe wil. Maar ik ja, denk ja, over dat re, ik wel over weet re, waar je naartoe wil. Of reboot gesproken. Maar ja. er was dus een uh, vent, Daniel Porter. Ja, 36 wel. years of age in Daniel Texas. Porter. Die werd uh, op een gegeven moment gewoon wakker naast zijn vrouw Ruth. Ruth! En die had even soft, de helft van zijn software geweest. Die had geen idee... Die dacht gewoon dat hij twintig jaar terug in de tijd uh, wakker werd. En hij wist helemaal niets van zijn vrouw en zijn dochter. Hij dacht, uh, oh, zit, ik wie, wie moet opschieten. <laughs> <laughs> hij dacht, ik moet opschieten, want ik moet naar school. Nee. En op een gegeven moment, ja... Uh, uh, nou, hij dacht ja. natuurlijk, wat is het mens oud geworden? George oh, oh. Ja. Ja. Nou, Wacker, je denk dat je een jongetje van negen bent met ja. een zakje naar school. Dus hij moest even worden uh, reset, Maar de, de huisarts die, uh, had hem afgeteld dat hij een, uh, waarschijnlijk een... Uh, Transcient Global Amnesia had gehad. Het oh, dat is dus een plotselinge tijdelijke onderbreking van het korte termijn geheugen. Na nou, 20 Frank, jaar, ik weet het niet. Sorry hoor, maar ik ga toch zeggen: dat lijkt me ook wel lekker. Gewoon een weekje dat je je gezin even. En dan gewoon, toch? Ja. Weet, gewoon niet, niet een maand, gewoon een week. Dat je wakker wordt en je denkt: oh shit, ik moet naar school. Moet naar school. ja. We ja. ja. deze vrouw ja. aan de ontbijttafel en er lopen wat kinderen rond. Ja. Die kinderen van ons, die zo zwaar op school, dat ik wacht dat je gaat werken, jongen? Ja, lijkt ja. mij en, niet inderdaad. leuk hoor. Lijkt mij niet leuk. Wees Hoezo niet? Meer school? school? Ah, jij werd, werd gepest. Dat kun je, je maar zo maar... zien. Waar het <laughs> nou, die bij uh, Ger op school werden gepest. Waren ik werd door op school gepest. Ik werd ja. ook gepest. Ja? Ik werd gepest. Ja, school. ik ook. Ja, ja. ja zeker. Ja. Ja. Nee, nou, mijn broer, heel lang geleden ook. Toen woonden we nog in de Vanspijkstaat. Begin 1955. En uh, mijn broer die zat ook op uh, de Maria-school... En op een gegeven moment was hij op school uitgelachen door een stel grietjes uit zijn klas. Omdat hij uh, buiten de korte broek ook lakschoenen, zwarte lakschoenen droeg. <laughs> dus het is natuurlijk als jongetje killing. Helemaal als je wordt uitgelachen oh door een stel man. grietjes. Dus hij was alvast vooruit naar huis gelopen. En er stond bij ons in de woonkamer in de Van Spijkstaat, al dus de overleving, met een grote koperen asbak die mijn opa nog een stuk koper had gehakt. In de aanslag gereed om die dus van binnen uit de woonkamer dwars door de ruit naar buiten te gooien... als de meisjes voorbij zouden komen, dat deden ze. Ja, ja, ja. Oh, ik dacht die hij met die schoenen zou doen. Nee, ja. nee, nee, nee. Die die Een was kerel, hè? Ja, toen, toen zeker. Maar goed, Zit mijn oom kon hem uh, er nog van... Uh, van weerhouden? Van weerhouden. Die pakte gauw die asbak uit zijn handen toen hij hem zou gooien. Dus uh, ja, zo kan het gaan. Dus ja, als het. je dan ineens even twintig jaar kwijt bent... dan maakt het allemaal niet zoveel meer uit. Toch? Nee, nee, maar ja, en uh, van de eerste... 20 jaar kun je ook weer. Weet ja, je, <laughs> ja, je krijgt, werd ook, meis, wat je ook wel vaak gepest als je uit een ander dorp kwam en je sprak bijvoorbeeld. Ik was lang, omdat dus je een spijkertje bent. Of jij misschien wel gepest maar Had jij een bril? Nee, ik had geen bril. Nou, slechte ogen, te dik, te lang. Een te gek dun? Accent, te dun of een te gek accent. Je komt uit Brabant, en je ja. komt dan in, in weet ik, van Amsterdam ja. wonen en je, en je praat met een zachte G. Nou, dan ja. was je ook het bokje ja. hoor. Ja. Dus ze vinden ja. altijd wel wat, hè? Ja, Logenpikkie werd ik altijd genoemd. Logenpikkie. Logenpikkie. Oeh, maar Sarmeijer. <laughs> Die zat een paar klassen hoger Op elkaar aan School. Oh, oké. Okay. En uh, die zei ook een heel hoogpikkie. Oh, okay. uh, <laughs> maar zat je bij je vader je, op school? Nee, nee dat nee, mocht toch? niet. Nee, dat mocht niet, toch? Dat, dat mocht niet. Nee. Heel verstandig. Ja, ja dat vonden wij vond ook. Ja, ja, ja. <laughs> Had ja, mocht de middelbare heel erg. Als je op de middelbare in een klas kwam, waar je vader of je moeder. Ja, maar dat gebeurde wel. Zo. Weet je wel. Berkenbos. Nou, ja, ja, nou, nou, nou, nou. De tijden dat Maarten Berkenbos nog af en toe met een zendertje zomaar eventjes wat, wat deed. Nou, ja. dat vond een paar geen goed idee hoor, eerlijk gezegd. Nee, nee. <rijgulveren> ik zat bij een meisje haar vader was rector van Santa Maria. Rector. Nou, die had ook geen leven hoor. Dat, er was niemand die vriendin met haar wilde worden. Nee, nou, ja, dag. Als ik het tegen je zeg, dan weet hij rector het. Ja, ja, ja, ja, ja. is ook sneu. Jakbunt <svangen> van Steen heette die man, ja, geloof ik. Ja, Anke van Steen. die zou ja, wij wij wel echt wat vriendinnen hebben gehad, maar het ja. was best een... Lastig dat je vader er was, gedoe. Ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik kijk naar je. Nou, uh, gooi gewoon er maar in, uh, Ger. De mooiste muziek hierbij is FM, dames en heren. Het is vijf uur, vijf voor vijf, zie ik hier op de klok. Uh, dan je moeten je we kloppen. daar iets nog gaan doen. Nee. Ja. Volgens mij klopt er iets niet. Nee. Maar te Wie <laughs> ja, zijn dit? is een monder. Oké. Okay. and of the world. dat het origineel ergens uit een uh, film kwam waar Michel Pfeiffer de hoofdrol in speelde. Helemaal niet. Jawel. Nee. of Paradise. Het is andersom. Dit is het origineel. Dit is het origineel? Dit is het origineel. Oeh. En, uh, word ik even netjes op mijn... Ze hebben, ze hebben, dat, ze hebben dat geleend van meneer Stevie Wonder. Oh. En meneer Stevie Wonder uh, had een album gemaakt, Songs in the Key of Life. Waar dit liedje op stond en Kijk, voorkwam. daar uh, word ik toch even gewoon... Uh, alsof ik uh, ja. gewoon een beginneling ben... even terecht geweest. Nou, uh, uh, ik dank je, Leo Blokkenhuis 2. Dus. Ja, zo werkt het. Hé, <laughs> Dank. He, ja, zeker. Ja. Waarom niet? Ah, zeker. Ja, goed. Ik dacht dat te horen. Ik denk, dat lijkt Stevie Wonder wel. En dat is hem dus ook. Nou, dat heb je... Sterker nog Dat was hem dus ook. Ja. Uh, goed, we gaan weer verder. Want, maar hij, hij zag het ook niet, hoor. Wie? Nee, natuurlijk niet. Hij zag, hij zag, hij zag het niet. Nee. nee, hij zag er niks van. Heb nee. Is jouw uh, favoriete artiest, G? G? Die heb ik niet. Nee? Nou, ik, vind, ik, vind, uh, ik ben wel heel erg uh, gecharmeerd van Ed Sheeran. Ed Sheeran. De laatste tijd. Oké. Okay. En vroeger... Uh... Maar zou je op hem willen lijken, of niet? Heb je het idee dat je... Ja, ik vraag het hem. dat er is een. Heb jij een, moet je een bril hebben? Er is een, <laughs> er is een. Er is een Britse influencer, Olly Londen. Ach, Ollie. Die had het idee dat hij in het verkeerde lichaam was geboren. Oh. En die heeft zich uh, daarom oh, aan het verbouwen. Maar, maar, maar, maar, maar, ja. maar dan denk je: nou ja, goed, dan doe je wat aan je oogleden. of god weet wat weet ik veel. of je haalt je leuning eraf of later een aanzetten. Maar deze fanatieke Instagrammer was niet alleen gewisseld van geslacht. maar ook van nationaliteit. Oh! Want hij heeft zich laten ombouwen tot Koreaan. Dat kan ook nog. <laughs> <Ja>. 18, <hijen> ja. 18 operaties. Helpt dat dan? Het, nou ja, in zijn geval wel. Want hij dacht dat hij in de verkeerde kast zat. Maar uh, dat kostte ongeveer 150.000 dollar. Ja. En uh, daarmee lijkt hij dus nu als alles goed is gegaan op een uh, BTS-zanger. Park Jimin. Ah, ja. Dus nu okay. gaat hij voort als de, Jimin door het leven. Als hij een A was nou. geweest, had hij door, als Jamin door het leven kunnen gaan. Ja, had het, hij uh, weer weer snoep kunnen eten. Ja. <laughs> yeah zichzelf laten nee, in een zuurstof. Ik heb zoiets mee, ja. van, het is een, een Britse auto die tot Hyundai wordt omgetoverd. Zo. Ja, nou dat idee. Ja, maar daar vond hij die acht ja, jaar lang, ja. zat hij gevangen in het verkeerde lichaam. En ja. hij kon niet zichzelf zijn. Maar nu zie je het wel als Koreaan. Koreaan, uit. Koreaan. Koreaantje. <lacht> <lacht> dat was niet. <lacht> nee, mag ook niet meer, mag ja, meer doen. We dus nee, niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar wat mij wel tegenstaat is dat er gewoon, er staat er in de krant van, alles staat blank. Ja. Dan ook vind ik ook... Uh, nee, het ze staat onder water. Het staat onder water. Dus ondergelopen, ja, ja. plank. Ja, dat vind ik dan ook weer zo stigmatiserend. Ja, maar dat moeten Alsof het is altijd gewoon, ons, Ja, onze schuld is. Of wij het gedaan hebben. Of wij de boel onder water hebben gezet. Ja, ja. dat vind ik ook... De kraan open hebben gezet. Ja, nee, dat kan ook niet Hendrik wel. Haan uit Kool aan de, zaan de zaan heeft de kraan open laten staan. Ja, ja dat schiet ons dan zomaar met tubini. Ja, ja daar kan je ja. volgens mij een hele zaal mee vol krijgen. ik, denk ik nou, met zo'n liedje ik, hoor. Denk ik. Ja, dat zijn mensen worden ervoor betaald ook. Ook toch? Annie M.G. Ja. Smit. Ach, u kent haar wel. Ja, ja. ja maar goed, uh, in, in de, de, de bijenwereld uh, is er nog gelukkig oh. geen sprake van uh, racisme. Want uh, Victor Bol, onze nationale. Zandvoort zei Imker. Die uh, heeft het over bijen. En uh, 360 soorten alleen in hmm. Nederland bijen. Hmm. Waarvan de zwarte bij daar één van is. Nee. Hoe zou je Victor... die dan... Moeten omschrijven, zwarte ja, bij. Ah, die ja, heeft namelijk gewoon zwart die bij. Ja. Uh, ik, dus. ik vraag me af, heeft die Victor dan ook echt opgezocht, die zwarte bij? Dat staat er niet bij natuurlijk, hè? Om even een paar... Van nou, die bijna. Woorden, uh, bijna. <laughs> oh, ja. Om even een paar woorden <laughs> te grappen. staat er niet bij, hè? Ja, zwarte bijna. <laughs> bijna. Maar goed. Ja, ja. En, uh, ja. We hebben natuurlijk nog een, een koude lente in de van de zomer. De koude lente, ja. ja. En dus uh, en wat gaat de zomer worden. Nou ja, de, de mensen waarvan ik in het voorjaar uh, meen te hebben onthouden... dat die uh, een, een bloedhete zomer voorspelden... die hebben het alvast niet bij het rechte eind. En, ik ben blij Heel toe moeilijk. Om... We zijn natuurlijk een speldenprik op de wereldkaart. Ja. Dat is heel moeilijk. om het. te Maar we zijn er nog niet, hè? Uh, nee, nee, dat weet ik. Maar zoals ik nu naar de, de ja. lange termijn kijk... Uh, zal het voorlopig ook wel niet gaan worden. En ik nou, ben blij toe ook, want ik hoef niet uh, die bloedhitten. Dus, uh, nou, en dat. mensen worden dan alleen maar uh, heel gek in de kop, heb ik wel eens het idee. Dus, nou, dat klopt, ja. En... Uh, als het boven de 25 graden is, dan krijgen we weer overlast. Uh, niet alleen van insecten, maar ook een soort van insecten uit Amsterdam-West. En dat is ook oh, niet... Uh, ja. Nee. Nee, dus uh, het moet een beetje onder de 25 graden blijven. Dat eigenlijk. willen we niet. Idealiteit Dat willen we niet, nee, want dat we uh, niet. Maar wat willen we wel, geen een stukje muziekbeleving? Ik vind het een fantastisch plan, Frank. Nou, heb jij het dat? Nice, Ach, wat ben jij nou allemaal... Ja, ik heb nog een uh, tweede oh, schuif openstaan. En die denken, uh, ja, zet dit maar op, Het is, is een prachtig liedje. I watch the TV ah. in the afternoon If I get lonely The sound of other voices Other rooms are near to me I'm not afraid The operator She tells the time it's good for a life. There's always radio And for a dime I can talk to God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 Just like a picture, no one live alone. I found it easier, I must remain. Velen is dit een van de mooiste platen ooit. Zal ik je wat zeggen? Nou? Ik vind hem goed. Hij is ja, het is prachtig. Janice Ian, In de Winter. Ik denk, uh, hè? Wintersplaatje zo, in de zomer. Het is lekker warm, dus... Uh, ik <laughs> deed vroeger drive-in shows en dan deed ik altijd kerst, kerstliedjes. <laughs> oh, ja? <laughs> ja, in de zomer. <laughs> ik denk, ja, misschien is het leuk. Ja. Hè? Misschien... Ah, uh, ja. Je dan. weet het niet. Je weet het vaak niet. Vaak kan je het niet weten. Okay. Hè? Dat is dan weer mooi. Huppakee. Huppakee, Frank. En, en wat uh, gebeurt in het dorp, uh, Jaap? Of, uh... Pfff, vraag jou mij. Of wat ja, Jaap ja, van het dorp. Ah, ja, ja, jij bent ik een, een dorpsman. Nou, ik, uh, ik zou niet 1, 2, 3 weten wat er gebeurd is uh, in, in een aantal opzichten. Okay. Nee? Nee, ik weet niet. Het, uh, ik ben het even niet bijgehouden van de, van deze week. Ja, jij zit uh, de, de plaatselijke bodem ja, even een je beetje je doorheen. een uh, beetje door de, de blaad dooron. Ja. Er staat er, er nog wat in gekomen. is bijzonders is gebeurd. Nou ja, ik, uh, ja de, de, de prijs van de, de, de Watertoren moet weer worden geactualiseerd, begrijp ik. Hè? Dus uh, de, in 2006 is die koopovereenkomst gesloten tot verkoop en ontwikkeling van de Watertoren. Maar de afspraken zijn nu niet meer actueel en er is een aanpassing nodig uh, in de overeenkomst tussen de gemeente en de eigenaar. Watertoren is Zandvoort. Nou ja, dus uh, allemaal dat soort dingen. Dus uh, kortom het... Uh, het zal wel, er zal nog wel wat water naar de zee vloeien... voor de eerste paal de grond ingaat daar voor het hele project. Ja, dat denk en, ik ook wel. Dat is zo'n ja. idee. Ja. Dus uh, dat is ook wat zeg. Maar goed. Hé, hey, maar Frank, ik zie hier een... Uh, ja, dat is, het is een, een, uh, een um, reclame. Nou. Maar, maar heb jij deze wel eens gegeten? Die aardbeien slof? Nee. Zo. Ja, die... Volgens mij was dat die aardbeien Die slot, is uh, lekker. Die onze vriend Tino voortgewegingen. Nee, nee, nee, nee, waren nee, nee, nee. Alleen nee. De, de wat verkorte en kleine varianten waren ja, dat. Ja, dat zou kunnen. Maar bijna die, zeker. Dus. Ik, ik ga hem ja. volgende week meenemen. Ja. Tummers. Ja, die, Daar die, hou ik je aan. Alles van Tummers is natuurlijk wil geen reclame maken. Maar het is een ja, top, topspul. Maar deze hebben ze ook bij uh, Welke maat is die slof? Nou, uh, maat, maat drie, 43. Maat 43, ja. daar heb je een fijne slof aan. Ja. Hij schiet nog even flink uit de slof die aardbij. Ja, hoe wil, ja. dus wilt u daar een aard bij Ja, helemaal goed. Ja, nou ja. Naast de zwarte bij, dus ook de aardbij. De, de aardbij, ja. ja. Maar goed, uh, wat wel uh, hoopvol is, althans uh, voor mij, onze uh, buurtbewoner is dat de grootste greppels even tijdelijk zijn gedicht in de kamerling onderstraat. Ja, dat is wel een de... uh, iets, iets makkelijker doorheen ja. rijden nu. Ah. Ik denk ook dat dat een klacht is geweest van de visboeren. Want ik, volgens mij, als je daar met die kar overheen gaat... dan uh, sta je met je uh, gelijk gewoon... Uh, rollen de rom op ze door het gangpak. Dus, uh, de, de spinkt, Daarom heet het ook rom op ze. Ja, springt de kibbeling ja. ervan uit. Dus, ja. ja, je weet het niet. Maar goed. Ja. Nou, het achterste deel van... Uh, de dat is helemaal uh, geasfalteerd. Dat is nu geasfalteerd. Ja. Dat uh, gaat dus, als het goed is, worden doorgedrokken door de Ja, ik loop daar nu Ik ben ja, er vanochtend is... nog geweest, Frank. Oh, ja. Uh -huh. ja, want ik, uh, ik heb gesport vanochtend. Ah, oh ja, nou, daar het niet aan me. Nee, niet? Maar nee. je hebt gewandeld? Uh, nee, gesport. Sportschool. De oh, de sportschool. Ja, de sportschool. Oh, ik denk er, zijn, het, er zitten er twee in Noord, één helemaal aan het eind oh. tegen de Keesomstraat. Omstraat okay. en één in het uh, uh, begin. Ja. En dat is meer een Piet, per, personal trainer achtige situatie. Van, de, van uh, Remy Draai of niet? Nee, van uh, Joyce. Ik weet niet hoe ze hem wel en uh, ja, het is een bijzonder, uh, bijzonder uh, goed uh, En hoe laat begin je vrouw? dan? Ik ben vanochtend om... Ja, je moet je, je, moet je wekelijks aanmelden. Oké. Okay. En dan zeg je, nou, ik wil uh, maandag uh, om acht uur of om negen uur. En dan, dan zit je op een fiets die nergens heen gaat... of op, op, loopt op een stoep die nergens heen gaat? Nee, dat niet. Dat niet? Dat niet. Nee, het is echt, um, zeg maar, um, sterker worden sterker worden. Zie je niet? Oké, okay, dus de, met gewichten aan gewichten. Ook met gewichten, maar ja. ook uh, uh, gewoon zonder, met je, met je eigen lijf ja. uh, zorgen dat daar een beetje... Uh, en dit is eigenlijk een beetje hetzelfde wat jij doet uh, wandelen. Ja. Weet je wel? En dat is ook goed. En, uh, maar het gaat mij een beetje erom om, uh, een beetje, zeg maar, uh, in... in in shape te blijven. Ja, nou ja, dat is natuurlijk het uitgangspunt. En dat is heel goed. Want, dat is het Ja, de kilo's die je er aan vreet, die uh, gaan er dus sneller aan dan ah. dat ze eraf zijn. Dus. We hebben het toch over sport, hè jongens? Ja. Ja? ja. Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Goedemorgen, jongens. Goedemorgen, Hans. Goedemorgen. Nou, dat uh, zal wel een verhaal worden. Ja. ja. Nou, ik wil iets... Van een halve ronde. <lacht> <lacht> ik wil het nu maar eens openslaan, want het was een, uh, natuurlijk een saaie race. Hè? Ik heb hem uitgezet. Nee hoor, uh, laten we de, de Red Bull meteen maar bij de horens vatten. <lacht> <lacht> Heel goed. Goeie. De rode stier. Ja, ja. Uh, le leuke intro hè. Maar uh, laten we, nou uh, ja, goed, uh, we kunnen we er niet omheen. Dat ongeluk, uh, iedereen heeft het gezien waarschijnlijk. Ja. En uh, ja, je kunt je afvragen, uh, wiens schuld was dat nou? Ja, dat vind ik altijd zoiets uh, van, jongens. Uh, Oké, okay, maar uh, als ik uh, de commentaren van de heer Lammers uh, daarnaast zet. Nee, nou. want als je uh, uh, een straf krijgt voor iets wat je doet, ben je schuldig. Ja, ben je schuldig. Oké, okay, dat zou je kunnen zeggen, maar uh, een straf van 10 seconden. Is geen straf. Een dergelijke vergrijp is natuurlijk geen straf. Nee, daar gaat nergens over. Dus de hoogte van de straf is. Jullie zeiden het al, de ene die denkt er heel anders over dan de andere. Ja. Ja, er is uh, enorm veel verschil in de interpretatie, hoe mensen er naar kijken natuurlijk. Ja. Maar ik, ik zou zeggen dat het uh, uh, zo'n 65, 35 uh, uh, schuld uh, voor Hamilton toch is. Ja. Ja. Dat hij echt de hoofdstuk is. Want ik, ik, ik vind wel dat je Max Stampton niet helemaal kan uitsluiten, omdat hij iets meer ruimte had kunnen geven aan Hamilton in die bocht. Nee, we hebben het over uh, Kops. Uh, ik denk de Misschien wel een van de snelste bochten in het hele, in het hele jaar. Ja zeker. Dus met, met 300 plus aan. Maar uh, ik heb ook gekeken naar die inhaalactie van Hamilton op Leclerc, later in de wedstrijd hè? Ja. En daar, daar zag je wel, in het, dat was in dezelfde bocht, dat, uh, dat Hamilton helemaal aan de binnenkant zat hè? Bijna over de curbs. Nou dat zat hij natuurlijk met, uh, met Max niet. Nee. En uh, daarom kun je zeggen van, uh, ja, dat hij uh, wel iets meer naar binnen had kunnen rijden hè? Dus een, ten eigenlijk zijn normale lijn. Maar goed, uh, uh, dat deed hij niet. Hij uh, tikte hem eraf en uh, ja, wat er gebeurde. Uh, Max een geweldige snelheid naar die uh, bandenstapel toe. God, wat een klap was dat zeg. Ja, dat was een enorme klap. Want ik dacht meteen van, uh, nou dat kan wel eens vrij ernstig zijn. En uh, uh, een race of 4, 5 niet kunnen rijden, weet je wel. En uh, Sanford niet. En, maar uh, goed, dat ging een beetje ver natuurlijk. Maar uh, uiteindelijk is hij er uh, redelijk goed uh, van afgekomen. Hè? Ja, hij, uh, hij heeft nog een nachtje met zijn vader in een hotel gezeten in Engeland om even bij te komen. Nou ja, de, uit onderzoeken bleek dat hij eigenlijk er weinig aan over had gehouden. Geen deskundig niks. En um, ja, de, dat betekent dat hij gewoon in Hongarije straks weer uh, zou kunnen rijden. Maar ja, goed, voor Red Bull is het uh, is eigenlijk nog niet over, want ze hebben ook een, een advocaat in de hand genomen. Vertelde, oh ja? Ja, uh, dat vertelde uh, nee, niet, uh, Honne, maar, uh, Helmut Marco in een interview op de Oostenrijkse televisie. Om te kijken of uh, dit niet zo'n onverantwoordelijke actie is geweest. Dat er misschien in het sportrecht nog wel iets te halen va valt. Hè? Iemand in gevaar brengen, dat zou kunnen. Ja, nou, daar kijken ze in ieder, in ieder geval naar. Ze willen misschien die, uh, die schade die ze hebben opgelopen. Ja, die wagen is afgeschreven, 750.000 euro. Oeps. Die motor die kan waarschijnlijk nog wel mee, hè? Die is uh, mm -hmm. meteen verscheept naar, of verscheept, gevlogen naar, uh, naar Japan. Daar gaan ze hem nakijken, misschien dat ze die, die motor nog kunnen gebruiken. Want het is wel de, was wel de tweede motor al van, uh, van Verstappen die, die hij uh, dit seizoen gebruikt. En je mag er uh, in het seizoen maar drie gebruiken, want de vierde die, die staat uh, gelijk aan een gridstraf. Uh, maar Hans, wat vind je dan van die 10 seconden die uh, uh, Hamilton heeft opgelopen als uh, strafpoort? Als oh, straf? Nou, ik vond het eigenlijk te weinig hoor, eerlijk gezegd. Ja. Uh, ik had eerder een uh, stop en go penalty. Precies. Uh, en dat, was, dat was eerlijker geweest, denk ik. Ja. Maar goed, uh, ja, je, je rijdt in Engeland. Uh, die stewards die denken ook van... Uh, ik zeggen we al die, die Engelse fonds op ons, uh, ons af. <kwijnt> ja, misschien heeft het ermee te maken, hoor. Dat zou kunnen, maar... Uh, uh, ja, ik, ik, ik vond het eigenlijk geen straf. En, uh, ik denk dat uh, een stop en go hè. Dan, ben je, uh, nou ja, dan ben je bijna 30 seconden kwijt. Dat had misschien uh, beter geweest in dit geval, zou ik zeggen. Maar nou ja, die stewards uh, uh, met onder andere Emanuele Piro, die hebben anders uh, uh, beslist. Uh, Piro, ja, ik weet het niet, die heeft uh, geloof ik uh, van 30 races gereden, 37. Hij heeft er ooit drie puntjes gehaald. Ik weet niet of hij nou de, de, de man is die daarover moet ja, moeten Ik bedoel, zou je ook nog die vraagtekens uh, bij kunnen zetten? Ja. Maar goed, uh, ja, dit is niet gebeurd. En uh, ik denk dat uh, Red Bull ook niet weinig kans heeft hoor, met, uh, met zo'n rechtszaak. Als ze die door gaan zetten. Maar ja, uh, yeah, uh, Marco die was uh, echt, uh, echt heel kwaad. En, uh, hoor Horner ook hoor. Ja, hoorde er ook. Maar wat eigenlijk het, het, het ergste vonden, dat vond Max eigenlijk ook... was de manier waarop Hamilton zijn overwinning uiteindelijk uh, vierde. Hè, met die Precies, vans, ja. Iets te veel euforie. Over die bergen springen en we uh, en, en, en, en, dingen allemaal. En eigenlijk ook helemaal niet... Uh, uh, uh, verstappen in het verhaal betrof, Want die was op dat moment nog in het ziekenhuis zelfs. Uh, Marco die zei van... Uh, dat is de stijl van Das Haus, hè, Dat is ook een, <laughs> een gevaarlijke uitspraak natuurlijk. Maar... Uh, in ieder geval, uh, uh, Hamilton werd uh, op, op uh, Facebook en andere kanalen uh, uh, tamelijk racistisch benaderd. Dat vind ik er ook weer heel uh, vervelend. Ja, dat is ook zo. Er waren zelfs Nederlandse uh, Facebookgroepen van Verstappen en zo. Die moesten hun reacties uh, gaan sluiten, want er, er kwamen zulke verschrikkelijke. Uh, rubbies bij, bij al die reacties. Dat, dat bizar, ja? hè? Ja. Nou, bij de keyboard-warriors. Uh, het leek wel voetbal. Ja, ja nou ja, het, het begint het wel een beetje te lijken. Ja, en ik hoop ook niet dat uh, mocht de Grand Prix van zo'n doorgaan dat hier uh, bijvoorbeeld die hemel alleen maar uitgesloten zal worden. Ja, nee, dat, dat denk ik ook niet. Nee. Nee, dat, nou ja, dat weet ik niet, maar uh, uh, Nederlanders zijn toch uh, merkwaardige gasten, hoor. Dat dat ja. ja, maar, ja, maar dat zijn de meer de tuts. hooligans. Nou, ik ja, kijk... Die, die, die, Hooligans en uh, ik denk dat er nogal al voetbal uh, supporters uh, zich gemengd hebben in de hele, in de hele discussie. Dus, nou ja, we moeten maar, maar, maar zien uh, uh, wat daar Ah Nou ja, ik, ik, ik ga nog even terug naar de Grand Prix van België jaren wat geleden. Daar vloog Hamilton er ook op een gegeven moment af en iedereen begon op een gegeven moment hard te juichen. Dat, uh, nou ja, dat, dat, dat, dat is ook al een veeg teken. Dat waren toch een hoop Nederlanders hoor. Dat is waar en ja. uh, dat ben ik met een je eens, maar dat gebeurde natuurlijk in Engeland ook toen het ja, ja, ja. ja, dat is hetzelfde verhaal natuurlijk. Hè. Heeft... Ja. Ja, iedereen schrok wel, want ze zag wel dat het een behoorlijke klok was. Ja. Dus uh, ja, we waren blij dat hij er wankelend uh, uit zijn auto stapte. Ja. Dus, uh, maar ja goed, uh, we moeten kijken wat er gaat gebeuren in, in, uh, in Hongarije. We we natuurlijk nog wel de nieuwe opzetten, hè? die, uh, die mij, mij wel redelijk beviel, moet ik zeggen. Nee. Ja, ik, ik, ik vind het een spanning. spannend, hè? Ik bedoel, niks. Ik bedoel je? Ja. Ik vind het niks. Ja, ik vond het ik fantastisch. Ik, ja. ik, ik vond het uh, wel aardig. Ik bedoel, je had op vrijdag die kwalificatietraining. Hè? Uh, ze hebben bekendgemaakt dat er nog nooit zoveel uh, mensen gekeken hebben op die vrijdag. Nou, ik vond het prima, hoor. Ja, ik vond het hmm. ook wel aardig. Ik vond ook die, die, die, die, die uh, race... Die sprintrace vond ik... Uh, ja, ja, er zat wel een beetje spanning in, weet je wel. Dus, ja, er uh, gebeurt wat. Ja, er gebeurt wat, ja. Ik ja. Vond, en, en dat was natuurlijk ook het uh, punt van Liberty Media. Dat, uh, dat uh, uh, over drie dagen wil spreiden die spanning een beetje. Ja, ja ik vond het niet helemaal uh, uh, slecht. Uh, ja, Q1, Q2, Q3 is ook leuk natuurlijk. Maar uh, dan zou je dat nog anders kunnen doen. Dat je bijvoorbeeld bij een Q3... De beste tien, uh, dat die allemaal één heel snel rondje rijden achter elkaar. Dus niet allemaal tegelijk in de baan, maar één voor één. Dat zou je ook nog kunnen doen, maar... Uh, ja, ik vond dit uh, geen slechte opzet eerlijk gezegd. Nee. Dus, uh, nou, we gaan het nog twee keer meemaken dit seizoen. En dan zullen ze wel beslissen wat er volgend jaar eventueel uh, uh, uh, zal gebeuren. Precies. Nou ja, ja dan uh, moet je sowieso afwachten met die nieuwe auto's. Ja, en, nee, ja. uiteindelijk uh, werd het dus helemaal in die won. Uh, uh, uh, onze vriend... Uh, uh, uh, hoe heet ze hier? Van, van uh, Red Bull. De PRS die, die pakte gelukkig nog de snelste ronde. En een puntje afgesneden. Nou, dat is het enige wat hij nog kon doen. Ja, het enige wat hij kon doen. En uh, hij had natuurlijk een, een verschrikkelijk uh, uh, weekend hoor. verder. Want uh, in die sprintrace ging hij eraf. En uh, hij had vrijdag zelfs het hard gereden nog in de pitstraat Dat ja. was ook regelmatig. Uh, Duizend euro boete, 1000 Duizend euro. Ja. En, ja, let op. Dus uh, ja, maar hij reed daar gewoon 120 in plaats van uh, 80. Ja, dat is natuurlijk wel iets uh, te veel natuurlijk. Ja. Nou, Lennon Norris had hem nog, hè? Dat is uh, vierde. Hij is uh, daarmee de, de, de, de best presterende McLaren-coureur ooit. Oh, ja. Dat is wel grappig, Want uh, hij heeft nu 15 races in de punten gereden achter elkaar. En dat heeft hij nooit een McLaren rijder gedaan. Dan nou, was dat vroeger wel anders met. Alleen de eerste zes uh, punten, maar... Ja, er hebben toch uh, grote jongens gereden hoor, voor McLaren. Uh, Bru Bruce oh, McLaren? Ja, Bruce McLaren. Ja, daar begon het mee natuurlijk, maar... Uh, <laughs> ja, ik noem maar een CNA, ik noem maar op, hè. McLaren heeft geweldig coureurs voortgebracht natuurlijk. Ja, absoluut. absoluut. Maar uh, uh, ja, hij, hij bleef uh, gelukkig uh, uh, net niet het niet de, de, zeg maar, de, de podium... Wat ook uh, uh, vervelend was voor Leclerc, uh, dat ik nog uh, ingehaald werd. Want ik had het Ferrari ook wel gegund hoor, uh, een, uh, een eerste plaats natuurlijk. Ja, dat had wel leuk geweest. Ja. Ja. He, dat had wel ja. leuk ja, geweest. Dat ben ik helemaal nou, met je eens. Nou, ja, het mooiste, het mooie antwoord van stappen kan komen in Hongarije. Hè? Ik bedoel, als je daar wint, uh, dan, dan zijn ze meteen weer helemaal uh, mannetje. Uh, ja. Maar uh, wat is het? Acht punten, geloof ik, hè, dat je voorstaat. Dat schiet niet op natuurlijk. Nou ja, voor is voor, hè. Je kan met één punt kan je winnen en wereldkampioen worden. Ja, je komt er wel zeggen, als Max, uh, in Vraag maar een massa. Ja. En, en, en, en niet alleen dat, maar ik bedoel, uh, in de jaren tachtig hadden we nog maar een verschil van een half punt met Prost en Lauda, dus. Ja, ja, ja, dat waren ook spannende laatste races inderdaad. Maar ja, als Max nu gewoon in de resterende races elke keer helemaal te eraf dicht. En uh, dan kan hij er zelf ook nog op gaan, Dan is hij gewoon een hè. Dus, Ja, dus ja. ja. voor tien, punten, uh, tien seconden kan je misschien wel een stunt uithalen als hij rancuneus ja. zou zijn. dat zou dat, dat, dat, dat... <lacht> <receivers> ja, je. Trak… Ik, denk, dat, <lacht> ik, denk dat Max, ik denk dat Max niet zo rancuneus nee, is. Nee, vind. maar dat moet hij ook niet zijn. Nee. Hij uh, moet het gewoon op de baan doen. en uh, Het liefst op een uh, sportieve manier natuurlijk. Nou ja, Hongarije, het is niet echt euh, waar Verstappen erg goed gepresteerd heeft door de laatste jaren. Hij is daar twee keer tweede geworden. En dat was twee keer achter uh, Hamilton. Dus uh, een keer uh, de finish. Uh, uh, Niet gefinishd in 2018. En uh, in 2015, 2016, 2017 werd hij vierde en twee keer vijfde. Dus hij heeft eigenlijk nog nooit gewonnen. Dus, uh, wordt het nu tijd? Sorry, ja, wordt het een keer tijd. Ja, dat zou, ik, zou je kunnen zeggen. Maar goed, uh, het, het is wel een circuitje hoor. Voor, het is een kort circuit. Het is een Mickey Mouse circuitje. Het, circuit, dus het, het zou wel een goed circuit zijn voor uh, Red Bull. Dat zit er dik in natuurlijk. Oké, okay, nou ja, goed. Wat hebben we verder? Uh, uh, Tour de France is afgelopen. Die was eigenlijk na drie dagen op het slisselen. Die Pogacar, daar was eigenlijk niet zoveel meer aan. De Olympische Spelen beginnen hey, komend weekend. Ja. En uh, er waren zes Poolse zwemmers die uh, kwamen bij de, bij de uh, organisatie in Tokio aan. En daar bleek dat die Poolse zwemmers zich helemaal niet officieel niet gekwalificeerd hadden. Dus uh, de, de regels van die kwalificatie waren verkeerd begrepen door de Poolse Zwemfederatie. Dus die, begrepen. Die, die, nou, ja, dat weet ze begrepen. Ja, ik. Die moesten eerst nee. nog een muurtje stukken. Ja, ja, ja. <lacht> nou ja. Oh, wat ja, ja en daarna konden ze aan de, aan de gang. <lacht> maar, wat was echt uh, ger. Dat draag je. Terug naar huis toe, dus uh, dat is een heel vervelend voorstel. Maar ja, goed, ik weet niet, die, die spelen zonder het publiek, uh, het zal heel vreemd aandoen, denk ik. Hè? Ik denk het ook, ja. Als je die 100 meter in het stadion, uh, waar normaal 90.000 mensen in kunnen, als je daar zes uh, officials uh, naar die 100 meter ziet kijken, ja. Ik weet niet of dat gewoon leuk is, dus... Uh, maar ja, dit is veel midden in de nacht, dus ik zal er ook niet... Maar wel lekker rustig. Wel lekker ah, Ger, Ger, gaat er net al, dus... Uh... <laughs> Ik zag, ik zag hem net gaven. Dus, ja. Maar goed, uh, misschien zitten we jullie bij de Olympische Spelen nog wel een sport bij. Uh, jullie ja, aanspreken, ik weet het niet. Zwemmen. Uh, in de jaren tachtig had je Jolande de Rover die op een gegeven moment goud won. En de vader van uh, Jolande de Rover, die werkte bij mijn vader op, uh, op de afdeling. En dan kwam die de volgende ochtend kwam hij binnen. En toen zei hij: Zo, Arie! Goed geslapen, je hebt Olympische kringen onder je ogen zitten. Dus uh, ja, dat was, uh, was wel wat wat, wat, wat er gaat is. Ja, die vijf kringen. Nee, nou, ja, dat was ja, vijf kringen. En we ja, hebben ja. het natuurlijk vorige week ook nog ja. over Beb Ipenburg gehad. Ja. ja. Beb Ipenburg, drommel Oké. Okay. Ja. Die heeft natuurlijk uh, meegedaan in, uh, wat was het, Londen, denk ik? Nog? Dat zeg ik uh, niet zoveel. In uh, Londen was de 48 jaar. Nee, ja. nee, nee, dus, nee. Nou ja, dat zou best kunnen. Uit, en zij heeft uh, zilver gewonnen, geloof ik. Uh, oh, ik, heb, ik heb dat zwemmen regelmatig volgd, hoor. Nee, het was niet zwemmen. Het was, uh, hoe heet het, uh, atletiek? Uh, atletiek. Oh. Nee, uh, hoe heet het? Uh, turnen. Turnen. Turnen. Oh, turnen. Ja, het was voor alle thuis hoor ik al. Nee, het... <laughs> <laughs> het was ook een drommel, hè? Is, uh, ja. hartstikke, hartstikke leuk. En toen, kwamen, en toen kwamen de birds, die hebben dan turn, turn, turn geschreven. Oh, ja, dat ja, vind ik een heel mooi moment om die nou eens een ja. keer te laten horen, of... Ja. Goed, uh, of idee, uh, goed, goed idee doen we niet. idee Oké, ik ben er volgende week niet, hè. Oké, okay, Hans. Oh. Dan, dan, dan moeten jullie zelf maar even wat leuke dingen uit ja. uh, de uh, Olympische Spelen uh, halen. Dus uh, ik ben, ben een beetje weg. Ja, oké. Okay. Nou, helemaal goed, Hans. Maak er wat moois van, hè. Bedankt. Dag, hoor. Ja. Dag, Hans. Jongens? Uh, ik, ja. bedoel, ik hoor liever Paul McCartney. <lacht> dat, is, dat had er iets mee te maken, geloof ik ook. Nee, ik, ik, ik, ik vertelde jou dat dit ja, nummer is geschreven. Dat ja, heeft, dat, betekent, dat een, heeft, betekent, dat en heeft George Michael al geschreven omdat hij een Paul McCartney-liedje wil wilde vlaren. schrijven. Ja. En, uh, en toen heeft, is hij hiermee gekomen. En uiteindelijk kan ik wel een klein stukje laten horen, jongens. Oh. Is dat leuk? Of... Ja, dat maar naar ervoor. Dit is nog het uh, nee. wat, uh, wat we net hebben gedaan. Ja, dit, wacht even. Ger ploen. gaat even op zijn met Paul toverdoos eventjes, uh, nog even zoeken wat uh, verderop staat. Ja. En dit is met Paul? En dit is met Paul. Ik zal maar een stukje door. Ja! Ja! Klinkt ook een stuk beter nu Paul McCartney meedoet. Nou, ik vind ze allebei wel leuk. <laughs> Niet, uh, nee, ik vind, uh, van, vond uh, zowel van George zelf als uh, samen met Paul... Een gewoon een leuk liedje. Is het is een muziekbeleving. Ja. Frank, heb jij nog wat uh, moois? Hey, ben, ben, nou, ben, jij je, ja? Heb jij je portemonnee eens verloren? Ah, nee, gelukkig niet. Nee? nee? Jij ook niet? Nou, ik, soms kan ik wel eens in paniek raken hoor, als ik mijn ja? portemonnee kwijt ben. Ja, ja, er zitten ja, soms ik, nog wel belangrijke dingetjes in. Ja. Het klinkt uh, wel tegenstrijdig, maar het is echt zo. Ben je, als je je portemonnee verloren bent... Dan heb je uh, een grotere kans dat je hem terugkrijgt als er veel geld in zit. Oh. Dus als er minder geld in zit, dan denken mensen nou, koekoek, koek. ja. pik in het is winter. Nee. En als er. Uh, ze hebben een, hoe heet uh, in Zurich, uh, in, in uh, de Universiteit van Zurich hebben ze. Uh, want ze hebben natuurlijk niks te doen. Dan gaan ze dat soort <laughs> dingen. Gaan ze ja, kijken gewoon naar kommertijd. Dus ze hadden uh, een, een, een portemonnee. Uh, met veel geld en uh, uh, uh, met enkele pasjes en ze liep uh, ruim 17.000 portemonnees op straat achter in 40 landen. Zo. Hè? Als je niks te doen hebt is dit altijd een leuk ja. Nou. En de portemonnees met het meeste geld tijdens het experiment was dat 84 euro. Die werden vaak vaakst teruggebracht, namelijk in 72 van de gevallen. Holy cow. Dus als jij gewoon veel geld erin doet. Ja. Veel dan geld veel, en, dan, en dan achterlaten. En dan achterlaten. Oh, Oké. Okay. Nou. Dan krijg je weer terug. Ja, de universiteiten in Nederland, die hebben daar geen tijd voor natuurlijk. Want die nee. moeten dadelijk uh, druk aan het werken hebben. Want minister Ingrid van Engelshoven, ja. die heeft dus gezegd... Uh, jongens, jullie moeten vol in de gender-LHBTI-woke uh, uh, shit uh, tekeer trekken. En, en, en Waar gaat het aannemen, hier over? Mensen aannemen, van, want anders dan krijgen jullie geen EU-subsidie meer. Dus de Nederlandse universiteiten hebben geen tijd... om zo'n onderzoek te starten naar portemonnees. Maar moeten die uh, mensen aannemen? Nou ja, je moet dus, laat ik het, het komt hierop neer dat uh, als jij de docent of uh, wil worden aan de universiteit... dan maak je een grotere kans om zo'n baan te krijgen. Als je donker gekleurd bent, gehandicapt bent, uh, non-binair of uh, weet je, transgender of wat dan ook... dan krijg je waarschijnlijk wel de baan. Dat wel. Ja, dus dat is een beetje het idee van de EU die daar wat meer... Uh, ja, nou, dat is lekker om te horen. Hij is goed bezig, ja. ja. Maar zo'n interessant uh, portemonneeonderzoek is ook wel leuk natuurlijk. Dat is, is echt leuk. ook wel leuk. Ja. En, en wij als pensionado's kunnen ja. dat uh, gewoon zelf, daar uh, hebben we tijd ja. voor. Zullen we ja. het ook eens een leuk ja. onderzoek doen, Frank? Ja, dat is misschien wel leuk, ja. We kunnen ook uh, denk je aan? onderzoeken hoeveel uh, mensen bij de haringkar worden aangevallen door Meeuwen. Kijk, dat is een mooi onderzoek. Uh, weet je, want uh, ja, dat is ook wat natuurlijk. Uh. <laughs> en als pensionado <laughs> heb je natuurlijk ook zelf een haringje happend. Af en toe tijd om dat allemaal gade te slaan. De ja, maakt die beesten een herrie, de Van de die gebeurt. Nou, dat is niet normaal. De mensen ook. Maar die zitten al, die zitten al voor op de luifel, in de, ja. de duikstand. Dat als er eentje met een bord vis onder van die luifel vandaan komt... Dan krijg je dat effect van een filmpje... waarbij op een gegeven moment dat ze elkaar... Uh, met elkaar zitten te praten. Ja, maar wat, wat een, wat een herrie maken die beesten. Nou, dus het ze niet, niet allemaal nachtdienst tegenwoordig, want ze gaat de hele nacht. De keer. Ja, ze gaat de hele nacht door. Ja, ongelooflijk. Ja. En je dus moet is, eigenlijk ja. je, je, gewoon je deur en je, je ramen sluiten qua geluid. Ja, ja maar dan heb je weer. Uh, te weinig frisse lucht, hè? want de uh, demissionair uh, opperhoofd Mark Rutte... heeft juist gisteren op het journaal gezegd... dat de mensen toch minstens een kwartier per dag hun raam moeten openzetten. Anders hebben we oh, ja. te weinig lucht. Zal ik dat we het maar even ja. doen zo direct? Ja. ja toch het is het lekker de, goed <laughs> is best, <laughs> ja. Het is best heel lastig aan het worden. We mee bezig zijn in Den Haag. Wat moeten we nou? Wat moeten we nou? Ja. Hé? Nou goed. Ja. Weet jij het? Ik weet het niet, maar nee. ik zou gewoon muziek opzetten. Ik ook. Ja, maar ja. ik heb nog wel wat... Heb jij nog wat? Ik heb nog wel wat. Oh god. Is het al de kutplaat tijd? Nee, nee. Dit is gewoon cultuur. oké. Dit is gewoon, uh, oh, okay. is gewoon uh, de band met uh, de wait. Vind ik, uh, vind ik wel cultuur. Nou, dat vind ik het ook. <hacht> Lone you right now. lone run Wat uh, herinnering aan hoor, aan het uh, hele verhaal. Nou, we hebben uh, wel eens veelvuldig gebruikt in een zaterdag. Ik had wel van jou dat je uit zou komen. Nee, uh, niet uh, helemaal. Maar we, uh, het was uh, op een zaterdagavond dat wij uh, een uh, radioprogramma Kunst, in cultuur, de, Kunst uh, en cultuur. Uh, Kunst en cultuur? Ja, getetter aan zee ja. met um, Marjane Rebel, ja. Vis, Trace Burger, Roland van Tetrood en ik zijn de gek. Dus, uh, ja. Roland van Tetrood. Ja. Maar als jij nou. Uh, in het kader van het zomerseizoen G op reis gaat met Sis. Dan zijn jullie ja, hoe zijn jullie dan gekleed? Siska is gewoon netjes gekleed met een jurkje, denk ik, en zo, toch? Zo ga je toch op reis een beetje netjes gekleed, of niet? Ja, het ligt eraan als je... Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, maar er was een, een vrouw in, in Amerika, mm -hmm. de, een Turkse bodybuilder... Nee. Deniz Saipinar. Oh, ja. Die, ja, die, die droeg dus op haar vlucht naar Miami, althans, die wilde ze uitvoeren naar Miami... Een, uh, een korte spijkerbroek, maar die was zo kort dat die volgens de bemanning die door de beugel kon. <laughs> dus ze zou er te naakt uitzien om te vliegen en ze werd gewoon bij de gate daarom alvast uh, geweigerd. Je meent het? Ja, en ze was eigenlijk naar Amerika verhuisd om zich vrij te voelen, om vrij te zijn. Nou, lekker dan? Ja, lekker dan, nou, dat gaat niet door. Maar ja, als je, aan je blote arie, uh, bijna aan je blote Ari. Ja, je nou, je ziet af en toe voelen. wel meisjes met hele kleine dingetjes aan ja. en denk van waarom doe je er nog wat aan? Ja, op zich heb ik er geen problemen mee. Op zich niet. Op zich niet, natuurlijk. Nee. <laughs> maar ik ben dan ook geen piloot, dus dat scheelt wel. <laughs> ja. nee. Piloten ook meestal niet. Piloten ook meestal niet. En die niet. beginnen altijd in een verhouding met een stewardess. Ja, meestal wel. Heb ik gehoord. Ja, ja. Ik heb geen uh, ervaring, hoor. Daarin. Nee, ik ook niet. Maar nogmaals, wij, wij zeiden, ik niet. Maar jij bent ook geen piloot, natuurlijk. Ik nee. ben geen piloot. Nee, we waren wel nee. soms wel even een brokkenpiloot, maar... Een brokkenpiloot zijn ja, we wel. Verder dan dat zijn we niet <laughs> gekomen, natuurlijk. <laughs> ja... ja. ja. Ja. Nou jongens, ja. hey. Dan moet je afwachten en moet je wachten wie het, wie het wordt. Hè? Wordt het uh, wordt het, uh, hoe heet die uh, onze weerman? Hoe heet uh, onze weerman? Ja, we hebben Piet Paulus maar bij ons. Nee, uh, ja. de bij de bij de, de, de, de radio bij onze radio. Lex van de horen. Uh, nee. Dat, nee, nee. Ik ben hem mee niet. Nee. Uh, hoe heet hij nou? Die die, die, die, die, die met, met zijn vrouw. Ja, ik ben de naam Ik ben je bedoeld, Ik weet niet wat ja. je bedoelt, Ger. Ik niet. Ik nou, Ik uh, word, nee, word, word, word, word, word, word. word. Ja, Ik weet het niet meer. Klaps, klaps. Klaps in je handen. <laughs> maar, eh. Uh, God weet hij nou. Ja, ik heb geen idee. Henk, ik ben, Henk uh, heet die. Henk. Henk. <laughs> ja, ik weet helemaal voor niks. Ik weet voor niks. Maar, terwijl, Zat hij hier bij de radio weet, dan? Terwijl, Nee, niet hier, gewoon de, de, de, bij de, bij de hoe het, uh, uh, uh, ANWB of uh, hoe heet het? Als er straks het nieuws komt, krijg je Ga, daarna ja. Ja. nieuws weer verkeer. Oh, nieuws weer en verkeer. Ja. Oh, uh, Kees Kwaks? Kees Kwaks. <laughs> ja, dat is er. Uh, Wie <laughs> kent hem niet? Kees Kwaks. We waren hem kwijt. Ja, ja, ja, ja. Hij heet geen Henk. Nee, het Kees. Nee, Kees Kwaks. Kees Kwaks. Ja, Kees. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, vroegen jullie vroegen jullie vorig gegeten. jaar eigenlijk al, had hij nog wat te doen? Ja. Met al die maatregelen dat je, je toch gewoon ja, dat opgehokt... Dat, ja, dat en thuis dat, moest blijven ja, zitten precies, en thuis ja. moest werken en weet ik allemaal wat. Ja. Dus kwam hij alleen eigenlijk van... Uh, oké, okay, er is geen virus en toen ging hij weer. Ja. Dat, dat, maar dat wij, heel, wij hadden heel graag hem een keer geïnterviewd. Ja. Ja. Ja, van ja, wat hij dan, dan eigenlijk deed. Eigenlijk. Ja. Ja. ja, samen met zijn vrouw. Ja, ja, toen ja die Maar die is toch geweest? De vrouw is er een... al ja. geweest. Nou ja, goed. Uh, we gaan het uh, straks een keer. Uur gaan we nog meer hebben over deze goed bedoelde ontzien in een Tot zover tweede uur. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11.